Than a boy in the company, of strangers in the quiet of the railway station, when I'm scared. laying low seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Bye, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.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 ¶ Wishing I was gone, going home ¶¶ Where the New York City winters are bleeding ¶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 van de klassiekers van Simon Garfunkel. In de tweede uur van uh, Zondagmorgen van ZVL. Fijn dat je erbij bent. Fijn dat je erbij blijft. Want de komende uur heb ik nog heel veel moois voor je in de aanbieding. Waaronder een reportage van Jeroen van Gent. Wat hij de mensen op straat heeft gevraagd. Dat hoor je straks natuurlijk. Dus blijf lekker luisteren. Komt het allemaal naar je toe. Gratis en voor niks. Dus. En, uh, ja, en de rest van de show is natuurlijk gewoon heerlijke muziek.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 Ik zou denken dat het nummer een grote hit was in de jaren 60. Want zo klinkt het natuurlijk ook. Maar het is het niet. Nee, wel nee, Het was pas in 1987 een grote hit. Jackie Wilson en Reed Petit. En daarvoor voor Dronken Vlinder, een van de prachtigste liederen van uh, ja, Boudewijn de Groot op deze zondagmorgen. We zijn hier trouwens vandaag niet alleen aan de koffie, maar ook aan de speculaas. Want we zijn natuurlijk helemaal into Sinterklaas. En uh, dan doe je natuurlijk aan uh, speculaas van die brokken. Trouwens, van die grote, lekkere, vette, dikke brokken. Het is dus niet van die lullige, kleine speculaatjes. Nee, gewoon die grote brokken. Heerlijk. En zo komen we de ochtend wel door. Waar we mensen Only fools rushing, and I him falling.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 Er is altijd heel veel discussie over dit nummer. Kun je dit wel draaien of niet? Maar ja, ik vind het wel hard. Eigen, eigenlijk een vrolijk uh, lied een beetje zelfspot, want dat is het. hè. Lil, kleine en uh, drank en drugs natuurlijk. En uh, hij deed het samen met Ronnie Flex. And you're voor You be 40 and can't help falling in love. En dat allemaal hier bij uh, ZVL. Uh, straks een reportage van uh, Jeroen van Gent. We zijn even aan het kijken, wat is de titel? Want dat, dat is een beetje uit mijn beeldscherm gevlogen, heb je dat weer. Maar uh, ik zie het alweer. Wie heeft het afgelopen jaar indruk op u gemaakt. Want het jaar is bijna om. En dan kijk je even achterom en dan denk je bij jezelf... Wie, uh, ja, wie heb ik ontmoet? Wie is leuk geweest? Wie heeft de meeste indruk op me gemaakt? Nou ja, Jeroen Vergent ging de straat op natuurlijk... en vroeg het u. En straks over een minuut of tien hoor je de antwoorden. Ik weet nog, uh, toen ik uh, jong en uh, spraaklond was, ik het nummer wel eens opzocht in de Jukebox. Weet je wat dat is? Ja, zo'n ding waar zwarte schrijfjes in zitten. En uh, die, ja, daar gaat dan een naald op en dat maakt dan muziek. En over welk nummer heb ik het dan? Dave Barry. Nou, dan weet je ook wel dat ik een senior ben, zou je kunnen zeggen. Hè? Je hoorde van hem? Nou, prachtig. En still Wheel met uh, Everyone's agreed that everything will turn out fine. Dus... En zo houden we elkaar lekker bezig op deze zondagmorgen. Um, ik ben even aan het kijken of er een nieuwe activiteit is op de website. Nee, dat is niet het geval. Maar... Wees er zeker van dat uh, regelmatig wij de website verversen met het allerlaatste nieuws uit Zeeuws-Vlaanderen. Dus denk je bij jezelf, ik wil op de hoogte blijven van wat er te beleven valt. En uh, is er wat hip en happening in de streek, dan moet je zeker naar onze website gaan. Want daar vind je dagelijks, nou ja eigenlijk ieder uur, het allerlaatste nieuws. Ga naar omroepzvl.nl Dit zijn mijn laatste woorden. C'est mon dernier mot. je de sauce, ta me Ça mon cœur. Oui mon cœur. is the last rounder. It is d'amour. Ik ben mezelf niet meer. On être ensemble pour toujours.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 Dans un taux de zone au bon décal Et toi après m'avoir dansé Tu voulais retourner Tu voulais quoi C'était ton choix Mais c'est que ta route Een van de vrolijkste types van Nederland zou je kunnen zeggen in de muziekbusiness cloud. En zeker deze la da da Gezellig op deze zondagmorgen. Hey. Tijd voor een reportage. We gaan je even bijpraten van wat er op de straat gebeurde. Ja, ik moet hem even laten uitpraten natuurlijk. Ook dagen, weken en maanden van 2025 regen zich weer aan een. Uh, en om nu een eindspur te maken, nog een paar weekjes. En dan zit het jaar er weer op. Uh, en zijn er tot nu toe. Bij, uh, bij u het afgelopen jaar mensen geweest die echt indruk op u gemaakt hebben. Dat zou zomaar kunnen. Hè? Jeroen van Gent ging de straat op met zijn microfoon. Zijn blauwe microfoon vroeg u. En jawel, zoals altijd, hier zijn ze. Uw antwoorden. Nou, 2025 uh, loopt met de herfst en de winter toch weer naar zijn einde toe. En uh, dan kijken we altijd terug. En wie heeft nou het afgelopen jaar indruk op u gemaakt? En dan gaan we uit van positieve indruk. Maar ja, het kan natuurlijk ook best wel de andere kant op. Als je het andersom zou vragen wie het minste indruk gemaakt had, was ik zo klaar, denk ik. Oh, ja, maar dan <laughs> zit het toch in uw hoofd. Dan maakt het toch indruk. <laughs> ja. Nou, uh, uh, Montebal, Mon uh, ah. van het CDA, die ah. heeft wel indruk op mij gemaakt door, door eindelijk eens in te zetten op, laten we eens een beetje normaal doen. Mm -hmm. Ook in de, want dan hebben we toch een beetje politiek misschien. Maar daar nou ja, uh, da, da, da da was, da was ik eigenlijk zo vreselijk zat, dat al dat... dat, dat ruzie maken. Eh, terwijl ze in feite zich moeten bezighouden met het land besturen. Mm -hmm. En daar komt dan... ja, kom, De ambtenaren gaan wel door, maar in de politiek moet je dat toch anders doen, naar mijn gevoel. Het is verrassend, hè, dat hij uh, van nature die toon lijkt te hebben. Ja, nature, ja. En ja Hij ja, het is geen spelletje, het. lijkt maar. Nee, het is geen spelletje. Nee, ja. Hij meent dat echt. Dat ja. is echt... Uh, dat, zo is het. Ja. Nou ja, indruk. Ik vind het meer walgelijk eigenlijk. Dat is uh, president Trump Ah. Ja, en daar ja. erger ik mij aan. Dat ja. er zo'n man, zo'n schandalige man, eh, president kan zijn van Amerika. Die zelf zoveel dingen gedaan heeft die niet kloppen in deze wereld. En dat hij dan over zoveel mensen president is. Dat, dat, dat is mijn indruk eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Een walgelijke uh, indruk. Wanneer zeggen, walgelijke ja. indruk. Geen positieve indruk. Nee, totaal niet. Negatief. Ja, uh, had u dat aanzien komen? bedoel, hij is al een keer president geweest. Was het een verrassing? Ja. Het was geen niet. verrassing natuurlijk. Nee, Helemaal niet. Niet. niet. Nee hoor. En ik vraag me af of, uh, wat voor mensen daar dan op, uh, op, op stemmen. Ik kan het me gewoon niet voorstellen, als jij gewoon een goed mens bent, dat je dan voor zo iemand kiest. Hmm. Dat vind ik echt niet uh, begrijpelijk. In principe zegt u dus eigenlijk, het is eigenlijk ja, geen goed mens, dus. Nee, helemaal niet. Uh, uh -oh. <laughs> Helaas. Wat, wat, wat moeten we eraan doen? Deze... Ja, ja, wij kunnen daar niks aan doen in Europa. Nou... Nou, dat weet ik niet, geloof ik niet. Mark Rutte kan eigenlijk met hem overweg. Ja, maar dat, dat is Navo. natuurlijk wel iemand die goed kan pleasen. Ja, ja. He? Een pleaser is ja, dat. Naar dus, de mond praten, zeg maar. Ja, ja. precies. Ja. Hij zou misschien een vuist moeten maken. Zo van, doe eens normaal, joh. Ja, Zoiets. maar dat, dat zou <laughs> hij moeten doen, maar dat durft hij niet. Maar want, dat want, zei hij altijd, ja, doe eens normaal, dat joh. Dat is inherent aan zijn baan, dus hij, dat nee, kan hij nooit doen. Nee, nu niet meer. Nee, nu nee. niet meer, nee. nee. nee. Oké. Okay. Misschien toch wel de koning? Had ik niet verwacht. Maar over het ja? algemeen het hanteren met de NAVO-top en dat soort dingen. Hoe hij dat heeft afgehandeld in het ontvangen van alle gasten. En gewoon ook zijn gedrag. En de hele familie eromheen begint een beetje. Ja, wat meer naar het volk toe te neigen. Ik denk, nou dat begint een, een positieve verrassing voor mij te worden. Had ik niet verwacht. Aha. Dus uh, minder koning, maar meer naar, naar de burgers toe? Ja, gewoon wat, wat meer uh, zeg maar onderdeel van het volk in dit geval. Ja. In plaats van een beetje het afstandelijke. En uh, dat moet mij wel eerlijk zeggen, ja, dat het valt mij positief op. Ik denk nou, dat, dat is wel een opvallende keuze. Okay, dus, ja, uh, Trump op je zit natuurlijk? Ja, ja. <laughs> en ook nog even laten zien hoe dat moest. Dus, uh, ja, ja, ja. Uh, zeker. Wie heeft het afgelopen jaar veel indruk op u gemaakt? Als je nou terugkijkt tot 2025, 20, zegt, kan, het kan in positieve zin, kan ook. In omdat... negatieve zin is dat Donald Trump, die heeft heel veel negatieve indruk op mij gemaakt. Ja, ja. dat komt echt hard aan op Nou meen. ja, het creëert ook angst. Angst zelfs, ja. persoonlijk bij u? Nou, niet persoonlijk, maar gewoon in de wereld. Dat ja. wij als NAVO naar de poppen, naar de pijpen van meneer Tum moeten gaan dansen om hem maar te vriend te houden. Dat vind ik echt bizar in dit leven. Ja. Oh ja, met het mes op tafel van anders ja. stap ik uit de NAVO. Precies. Dat? Ja. Ja, ja, ja, en dan ondertussen maar van alles brullen en roepen. En uh, dat vind ik gewoon, uh, nee, vind ik niet, uh, zo hoort het niet te gaan, denk ik. Zou het niet alleen maar brullen en roepen zijn, zou die niet stiekem toch met vrede bezig zijn? Nee, dat Stiekem. denk ik niet. Nee, het is zakenmannen, hè? dus die benaderen ja. dat anders. Het, het, een vredesluit is natuurlijk... Het gaat niet om deals. Het gaat om mensenlevens en dat kan je niet vergelijken met een zakendeel. Dus dat is mijn opinie. Kortom, het is de verkeerde man de verkeerde plek? Ja, denk ik wel. Hij en is goed met zaken, maar dit kan ja. hij beter niet doen. Zoiets. En ik denk dat die fans nog erger wordt. Als het, als het wat overkomt, zitten we met het volgende probleem, dat oh denk ik. Oh. Ja. Er zijn uh, een best wel een behoorlijk aantal mensen ons ontvallen afgelopen jaar, bekende mensen. Dat je denkt van, en als je dan terug gaat denken, denk je van. Goh, Die heeft misschien niet op dat moment, maar als je daarover nadenkt, die heeft wel veel indruk gemaakt. Ja. ja dat, uh, en daar, sta, daar zijn er zoveel geweest. Uh, dit jaar denk je, dat, daar hadden, hadden we misschien iets eerder stil bij moeten staan. Dat, dat ah. is wat me opvalt. Niet zozeer een persoon of individu, maar wel heel veel bekende mensen dat je denkt, hm, dat het heeft ook hij, hij heeft eigenlijk wel altijd veel voor mij gebracht zonder dat je daarbij stil hebt gestaan. Ja. En, Kunt u een uh, voorbeeld noemen dan? Nee, we hebben laatst uh, zo Gerard Koks gehad of zo. Oh ja, ja, ja. Weet je, en uh, niet dat ik nou gelijk Gerard Koks maak van de buitengewoon vriendelijke man. En dan denk ik, daar ben je een beetje me op en dan valt dat weg. En dan denk je, ja. die heeft misschien eigenlijk je hele leven lang wel een bepaalde hoorde er een beetje bij. En zo heb je een aantal mensen gehad ja. in mijn privé ook, dat je denkt van, uh, heb ik misschien niet altijd goed bij stilgestaan. Oh, dat ook? Privé is ja. nog veel belangrijker. Ja, ja, eigenlijk Ja, dat is, dan, maar dat gaat zelf ja. in de pakken. Ja. En dan, ja, dan is er een uitvaart en dan denk je gewoon, had ik eerder iets gezegd, zoiets. Ja. Ja, ja, ja, ja, ik ga gewoon op de positievere kant. Ja. Ik ga het, wij, wij zijn nou concert geweest van Direct. Oh, ja. Ja. ja, in de Kuip. Dat was het laatste concert in de oh, Kuip. Ja, precies. En dat was echt fantastisch. Dat heeft indruk op mij gemaakt. Ja. En ik denk ook op haar, op ja, iedereen zeker. van onze groep. Ja. Okay. Ja. U was er ook bij. Ja. Ja. Nou, ja. Uh, ja, dat was inderdaad ja, mijn stop met live optredens, live concert in de Kuip. Direct was te hekken sluiten, zeg maar. Ja. En de leadzanger, ja. heeft u het dan over? Over, al, over heel de, band. Oh, de hele band, ja. hele band. Gewoon. Ook de hele band, zeker ook die liedzanger is geweldig, maar de hele show en ja. de hele band, ja geweldig. Dat geweldig heeft op ons allemaal, want we waren met een grote groep, het heeft echt indruk gemaakt, ja. dat is echt fantastisch. Ja, dat is echt het nou. antwoord van de vraag. Ja, ja en weet je, gewoon weer positief even, hè? want we hadden het over Trump, daar uh, denken we allemaal aan, toch? Al, al die ellende, maar wat positiefs moeten we ook wel denken, toch? Ja. ja, hartstikke goed. Ja. Dank ja. u nou, wel. Ik uh, geef een briefje mee van het programma. Okay. Bedankt hè. Ik ga... U bedankt. Hartstikke bedankt. Hoi, hoi. Tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL! What? Mooie, als iemand gewoon even lekker belt... om te vertellen, ik hou van je. Mm, wat een romantiek dan, hè? Ongelooflijk. Ja, tegenwoordig doen we dat allemaal append, geloof ik. Maar ja, bellen is toch nog altijd lekker ouderwets, leuk. Verder hoorde je een uh, mooie een, uh, nummer... waarvan, ik dacht, heb ik die ooit wel eens gehoord? Ja, in het verre verleden ooit is... Electric Light Orchestra Part 2. En Honest Man, hierbij zet veel... Ik loop aardig tegen 12 uur straks. Kun je na 12 uur natuurlijk weer verzoekplaten aanvragen? Ja, platen, nummers, mp3, vlakjes, uh, wafjes. Dus uh, dat kan hier allemaal. Dus als je denkt bij jezelf: ik vind die muziekkeuze van jouw blokhuizen helemaal nergens op slaan. Dan kun je straks de show van na 12 uur beïnvloeden. Weet je hoe je het doet? Je gaat naar onze website omroepzvl.nl. Ga naar een verzoekje, vul daar het formuliertje in. En als je een leuke mededeling erbij hebt, ja dat is hartstikke leuk voor de presentatoren natuurlijk. Om daar iets over te vertellen straks mijn collega's. Dus doe dat dan. En dan kun je gewoon jouw muzikale keuze aan ons voorleggen. En normaal gezien gaan we daar natuurlijk uh, direct werk van maken. Zo meteen na 12 uur. Ga naar onze website omroepzvl.nl. Mix up with some, uh, what's some, uh, so yes, yes, y'all. Yo. You know, we never stop, we never rest, y'all. The so black abuse will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. Yeah. Radio station blessing every mind, uh, we crossing boundaries like every day. New hopping, bobby, bobby, being the on the bay. We got, we got tab magnification, tab magnify like every day. Yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of bees will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say yeah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 We gon' nah. make you feel hot The peace and sojourn in this Heating up somebody back Sergio, play your piano Eens was die afgelopen, jawel. Een hele mooie van Sergio Mendes en The Black Eyed Peas en Maskenade. Aan het einde van deze aflevering van De Zondagmorgen van ZVL. Hey, dankjewel voor je gezelschap hier vandaag. Volgende week is er weer een. Ja, Rond een uur of tien zal ik hier weer zijn in de studio. En dan zal ik weer proberen mooie muziek voor je te draaien. En uh, ja, een paar leuke reportages en zo voor je mee te nemen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je nog een hele mooie dag. Samen met mijn collega's. En uh, nou blijf lekker hangen. Tot het sluit van de show. Ach, een mooi lang nummer. L. Stewart, The Year of the Cat. Mooi dag.